Waarom heb ik altijd gevoeld of mijn leven op drijfzand stond? Nu heb ik dus blijkbaar een doel waar ik een stap zet voor het grond. Je kunt wel eeuwig van de toekomst blijven dromen. Maar met dromen komt die toekomst echt geen dag dichterbij. Morgen is vandaag, en als ik nu de sprong niet waag, dan blijft het een illusie. Leef het avontuur, leef het als je laatste uur. En zoek je plek in het licht. Wat de dag van morgen brengt, is al lang niet meer de vraag. Morgen is vandaag. Ik sta niet meer stil bij de tijd, totdat die verstreken is. En ik weet alleen nog met zekerheid, dat niets meer zeker is. Je kunt wel eeuwig blijven wachten op een wonder. Maar met wachten.